Praat. De netwerksite Hives heeft met een actie in april zo'n 25.000 nieuwe orgaandonoren geworven, zo heeft de site vandaag bekendgemaakt. Alle Hives-gebruikers konden zich via hun persoonlijke pagina registreren als orgaandonor. De netwerksite begint volgende week een nieuwe actie in het kader van de Nationale Donorweek. Het weer in het midden en zuiden eerst nog plaatselijk mist, later vanuit het noorden toenemende bewolking, aan zeekans op wat regen, het wordt ongeveer 14 graden.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 Je pas een keer ontmoet en toen heb je mij misschien niet eens gezien. Als ik jou zou vragen, drink jij wat van mij? Zou je dan lachen? Blijf het daarbij? Ik moet het So, exactly. aangeschoven is de eerste gast van vandaag, Volker Bloemer en daar staat achter schrijver van verhalen over Oud-Zandvoort. Volker welkom, kom een stukje dichterbij zou zeg ik zeggen. Ja. Uh, Wie is Volker Bloemer en waar komt hij vandaan? Wie is Volker Bloemer? Ik uh, ben uh, 59 geworden, ik ben geboren in Zwolle en sinds 1981 woon ik in Zandvoort. Dat is snel gezegd. Dat is een beetje de hoofdlijn hè? Ja, waarom, de grote hoofdlijn. En waarom woon je in Zandvoort?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 En die meldde me het paspoort van zijn overgrootvader. Uh, Daar heeft Rob uh, de pasfoto weer uitgehaald. <lacht> of het gaat via het genootschap. Het genootschap... Uh, ja, die, heeft ook, uh, ja, die heeft ook veel. Ja. Ja. Ja. Maar wat, was, wat hebben ze voor kwaadaders gedaan, die artsen? Nou, ja, ik, ik heb het een beetje het idee dat... Er, uh, je had toen de tijd een gezondheidscommissie in Bloemenaal. En... Uh, <kwijnt>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 Dus je ja. moet eigenlijk iemand hebben die het een beetje uh, redigeert en plakt en knipt. Ja. Ik ja. weet wel iemand. Ik niet. De, de aftredende hoofdredacteur van de Klink. Nou ja, ja maar Peter, Peter, Peter die... die, die, die ja, maar Peter die... Ja. ja, maar Peter die stopte mij. In, en de, een van de redenen waarom Peter ermee ophoudt is dat hij zelf nog een hele hoop dingen wil doen. En ik denk niet dat uh, Peter zijn vrouw uh, zo gek te krijgen is om... <laughs> om, om, om nog een schrijver erbij. <laughs> om er nog eentje bij te hebben.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 En alle luisteraars, ga eens kijken en lees de verhalen. Okay, en als iemand wat over Elsbacher weet, ja. melden bij Volkert. Ja, heel interessant. Dankjewel. Oké, okay, graag gedaan.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 In het begin van de schooltuinen. Ja. En dat is nu overal over heel haarig verdeeld. We hebben nu diverse locaties. Hoe zou Springer erover denken als je het nu zag? Ik <laughs> denk heel goed bezig zijn nog steeds. Ja, het doel... doel uh... de, orge, de, orge, de georganiseerde rot, sorry. De, de... Oh. Want hij was toch een man van een beetje strakke leentjes. Ja, ja hij had ja. echt een eigen, eigen architectuur... Uh... Ja. Ja, dat ja, is nee. een mix van landschapstijl en uh, wat strakkere lijnen. Maar het doel om die kinderen en uh, volwassenen van de natuur te leren, dat, deed, dat uh, schieten wij nu natuurlijk niet voorbij. Nee. En hij was heel erg uh, bekend met bomen, hij was echt een bomenkenner. Zo is hij ook eigenlijk uh, in de stad Haarlem uh, gekomen. Mm -hmm. Want voorheen uh, waren de stadsarchitecten Zogger, landschapsarchitect.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 Ja. En dan het herfst evenement zelf uh, morgen? Ja. Van 10 tot? Van 10 uh, van tot 4? Uh, van 11 tot 4? Ja, van 11, ja. En er komen allerlei organisaties, zoals uh, uh, bolle uh, kwekers met vaste planten, uh, bolle verkopers, uh, de zandhaas uit Zandpoort. Met uh, ja, wat, wat is dat ook al allemaal? Als, als granen voor brood kopen. En uh, biologische. Ja, biologische verkoop Sappen van en sapjes. En wat hebben we nog? Paddenstoelen. meer Ja, eetbare paddenstoelenverkoop. verkoop. zie je? Kalabasjes en papoenen uiteraard. In de, de meest vreemde vormen, lees ik. ja, ja.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 ja, het zijn allemaal verschillende verhalen. Heb Ook, je ook hoort. gehoord van, nou, dat had ik nooit gedacht. Nee, ja, dat is net zoals dat een uien. Je, ze stoppen er een heel klein uitje, poot uitje. En aan het eind van het seizoen hebben ze een gigantisch grote ui. Bietjes, saaien. Ja. Ja, dat je van grote bieten uit de grond haalt. Ja, dat... Boerenkool. Dus voor de meesten is dat nog boerenkool. Ja, ja. voor de meesten is dat allemaal nog onvoorstelbaar. Mijn dochter is... dacht, mijn dochter dacht uh, toen ze zegt jaar was, dat doperk uit blikken namen. Ja, dat ik uh, <laughs> een heleboel kinderen. <laughs> ja. Ik heb op een Leo les gegeven, toen gingen we een boter maken... Nou, dat dat van room werd gemaakt? Nee, dat, dat wordt gewoon in een fabriek gemaakt. Ja. Uh, in melk ook. Dat komt uit een pak, maar niet uit een koel nee, precies. Ja. ja. Maar wat dat betreft is het natuurlijk heel leuk om te doen. Het is allemaal fantastisch. Ja, alle reacties ja, dat zijn, zijn altijd zo leuk. Ja. Hebben jullie genoeg vrijwilligers? Ja, een man of tachtig, hè? Zo. Oh. Ja, ja we, je spreekt ADB. dan over schooltuinen. Waar elke klas wordt dus begeleid door twee vrijwilligers. En we hebben daar, proberen, elke, elke tuin heeft dan één vaste medewerker. Mm -hmm. En dan heb je de, de kinderboerderijen. Ja, en, de, en de tuin op de Kleflaan, die onderhoudt. Dat wordt allemaal door vrijwilligers gedaan. Het gaat over uh, Haarlemse scholen. Ja. Nee. Zou de, nee, ja, dat is best de mijn vraag. Zou, zou Zandvoortse school daar ook eens een kijkje mogen nemen? Ja, alleen de schooltuinen. Er, er komen geregeld scholen van buiten Haarlem. Okay. Alleen is, daar, zijn daar, moeten ze even informeren of, of er kosten aan verbonden zijn. Ja. Ik geloof de school uit Haarlem is het anders. Is dat, uh... ja. Kijk, want als het in Haarlem uit het pak komt, zou het misschien in Zandvoort ook eens uit het pak kunnen komen, die melk. Ja, ja dat is allemaal uh, ja. dus, uh... Kijk, en, uh, tegenwoordig heb je steeds minder groen.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 Dus dan zien ze de plant ook nog. Mm. Een, een, een, weer een leerroute. Ja. Er wordt dus een boel geleerd. je ja. ziet dat jullie ook nog een evenement met bollen hebben. Op donderdag 4 november. Is dat, dat het al volgens? Dat is de etage bollen. want ja. uh, ja. nee, nou, er zijn al heel wat aanmeldingen. Maar daar kunnen we gerust nog bij. Het is erg leuk. Want dan heb je, als je die bollen in etages plant, heb je een paar weken, acht of een paar maanden bijna. Drie maanden. heb je, ja. je, heb je iedere keer weer een nieuw bollensoort in bloei. Er gaan zo'n tachtig zo bollen in en er komen zestien soorten aan verschillende rassen in. Oh ja, dus dat, dus je hebt altijd wat, ja. wat zonnes in huis. Ja, ja een keer voor bij terras. voor de deur zitten of het ja, ja, nou, entree. Je hebt nu een heleboel zonnes in huis. Aha. Ja, het is vandaag <laughs> wel heerlijk weer. Ja, gelukkig wel. Ja. Uh, nou, nog even samengevat voor morgen. De Stadskweektuin in Haarlem aan de Kleverlaan. Hebben jullie een website waar iemand kan kijken? Ja, maar dan moet je de Haarlem via de Haar...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 Ah, dus is een van de weinigen die er nog in, in, in, <coughs> in Nederland uh, nou, nog zo goed uitziet. Om te weer te herstellen naar Kaatsbaan. Mm -hmm. ja. Ja, aan de ene ah. kant is het natuurlijk heel leuk om dat uh, wel op je trein te krijgen. Aan de andere kant is het nu een kantine en, en, en, en, ja, waar natuur en milieu en uh, Spaanland in zitten. Het is nog een andere, voorheen was dat gemeente Haarlem, uh, groenvoorziening. En ja, die, die, maken maken nu nog allemaal gebruik van. Oké. Okay. Nou, we gaan uh, kijken wat dat wordt.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 Terug in Hotel Hoogland waar we gaan praten met het bijna voltallige bestuur. Van Zelfs middags bestuur volgens mij. Beeldend kunstenaars. Zandvoort. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, Alleen de voorzitter uh, Udo Gijsler is er niet. En, uh, maar we hebben hier wel aan tafel Herbert Willems, Ademol, Margreed Ras, Nelleke de Blauw en Sander Alga. Heerlijk, dames, welkom. Dankjewel. Oh, dan word ik weer weggestuurd ook. Er moet een foto gemaakt worden van dit uh, gezelschap door uh, Ton Hendricks. Nee, Sorry, Ton Timmermans, ja, zie je, je brengt me helemaal van mijn stuk. Een overweldigende uh, tribune aan de overkant. Um, Herbert.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 Eh, laten we zeggen, de, de, de cohesie van de groep wordt vergroten, dat er wat meer samenhang in zo'n vereniging komt. Hè. Dat ook de betrokkenheid van de mensen ja, wat, uh, wat toeneemt, want dat kan ook wel wat beter eigenlijk. En dan buiten toe natuurlijk idemdito, hè, van, uh, zorgen dat de bekendheid van de BKZ uh, wat groter wordt en dat we een beetje ja, voor het voetlicht komen, zeg maar eens. Ja, dat voor het, het voetlicht loskeert, hebben we ja. afgelopen weekend gehad, ik vond Om het loskeert, uh, heel erg uh, mooi en gezellig ja. en ik kom er straks nog even op terug. Ja. Um,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 Want er zijn uh, natuurlijk uh, schrijvers, schilders, fotografen. Nee, fotograaf. geen schrijvers. Nee, dat zijn beeldende kunstenaars. Een dichteres is een schrijver. Ja, ja dat is de uitzondering. Gelukkig niet. Ja. Gelukkig niet. Dat, is de, dat is de uitzondering op de regel die de regel bevestigt. Ja. Maar het zijn eigenlijk beeldende kunstenaars. Maar waarom is die uitzondering gemaakt? Ada, kom even een beetje dichter bij de microfoon. We maken hem gewoon los, die microfoon. afgelopen jaar ben ik in contact gekomen met de BKZ. Uh, ik stelde voor om een commissie poëzie uh, te starten. Uh, omdat ik dat jaar ervoor een gedicht had gemaakt voor Kunstkracht 12. Mm -hmm. uh, dit jaar ook weer. En ik vond het wel leuk om met mijn uh, dichtkring, de Egelantier, uh, daaraan mee te doen. Dus ja, zo ben ik uh, uh, uh, tijdens de commissievergadering van... De,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 Ja. Van welk, hoe lang ben jij erbij nu? Ja, vier jaar nu. Vier jaar, ja. nou dan is het daar inderdaad vier, vier jaar geleden. Was dat ja. De nee, Annekeil was de eerste. Ja, oh, ja. dat is 2007. Ja. Ja. ja, maar die had de atelier natuurlijk, de smederij ja. hier. Maar ja. ik denk inderdaad ja, vier jaar geleden, nee. ja. ja. Wat doe jij in het bestuur?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 Uh, passie te maken, ja. en daarom is toen uh, Kunstkracht 12 geworden. En ja, er wordt geen Kunstkracht 13 meer? Nee, nee. Want nee. ja, daar kan je ook niet meer over straat met mensen. Nee, daarom. Dus dat. Bij oh, uh, uh, weer weg. Vrouwen en mannen namen krijgen we dan. Ja. Oh. En, dus, ja. ja, nee, nee. Dat nou, en niet. het heeft ook een beetje met. Uh, Praktische dingen te maken, want we hebben allemaal vaandels met kunstkracht 12 toen in 2008 laten maken. Dus we zijn ook nog een beetje zuinig vereniging van niet elk jaar nieuwe vaandels. Nou, ja, dan begint de PR-man uh, te ontwikkelen. Dan moet hij ieder jaar ja wat nieuws steigen, doen. Steigen, ja. Ja. Zullen we even een muziekje draaien en even naar het nieuws gaan? En dan gaan we na 11 nog even verder. Prima. Doe.